Michel Koenen met het NOS-journaal. De belangrijkste testpiloot van Boeing had drie jaar geleden al twijfels over de 737 MAX. Dat toestel wordt na twee vliegrampen al maanden wereldwijd aan de grond gehouden. In de mails waarin de piloot onder meer klaagde over het veiligheidssysteem, heeft Boeing pas deze week aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteit gegeven. Terwijl het essentieel is omdat de vliegtuigbouwer juist claimt dat er niks mis was met het veiligheidssysteem. Na de bekendmaking van de achtergehouden mails... ging het aandeel van Boeing op de beurs fors onderuit. Op de stranden van Bonaire ligt tien keer meer afval... dan op de Noordzeestranden. Er is vooral plastic en peuken gevonden. Volgens het Wereld Natuurfonds en Clean Coast Bonaire... is het meeste afval gevonden op de oostelijke stranden van het eiland... waar het door de wind aan land wordt geblazen. En daar lagen vooral plastic flesjes, doppen, wegwerpbestek en rietjes. De geplande uitbreiding van een fabriek van Friesland Campina in Bedum in Groningen gaat niet door. Een van de redenen is de onzekerheid over de stikstofmaatregelen. Door die onzekerheid is het onduidelijk hoeveel melk er in de toekomst beschikbaar is. En ook de invoer van fosfaatrechten speelt een rol. Boeren kunnen hierdoor minder vee houden en daardoor is er straks minder melk. In de fabriek worden onder meer kaas en ingrediënten voor kindervoeding gemaakt. Het plan was om die productie flink uit te breiden. En voor het eerst in de geschiedenis is er een ruimtewandeling gemaakt door alleen vrouwen. Twee Amerikaanse astronauten die in het ISS verblijven, hebben buiten het ruimtestation accu's van het zonne-energiesysteem vervangen. Nou, een van de astronauten zou in maart al een ruimtewandeling maken met een andere vrouwelijke astronaut, maar er was toen geen passend ruimtepak beschikbaar. Het weer nog, vannacht is het droog en op veel plaatsen grotendeels bewolkt. De temperatuur die daalt naar ongeveer 10 graden. Overdag blijft het grijs, op veel plaatsen valt enige tijd regen of motregen. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. 37 procent van de OV-medewerkers wordt uit de passagiers. Doe lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 Hey No, Move your feet, don't stop don't